Drie uur. Dit is Radio 1 met Jan Mon. Ja, zometeen in vrijdagmiddag live moet Nederland stoppen met klimaatbeleid. Een debat tussen Michiel de Graaf van de PVV en Lisbeth van Tongeren van GroenLinks. Nu eerst het NOS-journaal Ewout de Jong... Vicepremier Ascher heeft de Nederlandse bevolking opgeroepen mee te doen aan de actie van de samenwerkende hulporganisaties en de omroepen voor de Filipijnen. Volgens Ascher is het een taak voor ons allemaal om te helpen. Dus diegenen die, die wat kunnen missen, raad ik ook zeer aan dat te doen. Je draagt dan direct bij, ook al is het een kleine gift aan, aan water of medicijnen of onderdak voor de mensen daar.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 De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland wil kerstliederen als Stille Nacht... en De Herdertjeslagen lagen bij nachten, weren uit diensten. De liederen zijn daarom niet langer opgenomen in de liedboekjes. De reden is de grote zorg bij de bischoppen... over de kwaliteit van de li liturgie, zegt de uitgever van de liedboekjes. Hij vindt die zorg wel te prijzen... maar tegelijkertijd vindt hij dat de bischoppen veel te rigoureus te werk gaan. Liederen als Stille Nacht zijn wel opgenomen in de liedboeken... van de kerk in andere landen, zoals Duitsland en de VS... Dirigent Nieuwenhuizen van de koorschool in Haarlem bevestigt dat stille nacht in officiële kerkdiensten niet meer gezongen mag worden. De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland wil nog niet reageren. Het kabinet wil de Nederlandse missie met Patriot-raketten in Turkije met een jaar verlengen tot januari 2015. Sinds begin dit jaar zijn er zo'n 250 Nederlandse militairen in Turkije om het land te beschermen tegen mogelijke raketbeschietingen uit Syrië. Het kabinet besloot verder dat er ook de piratenmissie in Somalië langer duurt. Timmermans benadrukte dat er veel Nederlandse schepen in die regio zijn... en dat die ze erg gebaat zijn bij de beveiliging tegen aanvallen van piraten. DNs zet in het weekend weer een nachttrein in tussen Utrecht en Amersfoort. Volgens de spoorwegen was er een duidelijke wens bij het uitgaanspubliek voor een nachtelijke treinverbinding tussen de twee steden. DNs zegt dat er een aantal verzoeken per jaar binnenkomen om een nachttrein op te zetten. Bij het traject Utrecht-Amersfoort bleek dat ook financieel te kunnen. Vanaf 20 december rijden de eerste nachttreinen op het traject.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 Het is op de meeste wegen niet, niet druk. Er staan maar vier files. Op de A15 Europort richting Rotterdam verknoopt het Vaanplein 6 kilometer. Er staat een auto stil, de rechterrijstrook is dicht. Op de A16 Antwerpen richting Breda verknoopt het Galder 2 kilometer. Bij Rotterdam op de A20 Hoek van Holland richting Gouda verknoopt het Brechtseplein 5. En op de A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum 3 kilometer. En zo direct in vrijdagmiddag live Justus van Oel over genieën. Hoi.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 Combineer de slimste HR-ketel heel easy met de slimste thermostaat Nevit Easy. Kijk op nevit.nl slash easy. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Goedemiddag. Welkom terug hier vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Moet Nederland stoppen met klimaatbeleid? Een debat tussen Michiel de Graaf van de PVV en Lisbeth van Tongeren van GroenLinks. De column van Justus van Oel over genieën. Je kunt het bekijken op computer, tablet of smartphone via vrijdagmiddaglife.afro.nl en je mening geven via Twitter, hashtag afrovml. Dames en heren, hare koninklijke hoogheid, prinses Juliana. Landgenoten, het verheugt mij u weer eens te ontmoeten in de studio van Vrijdagmiddag Live... En vooral om mijn enthousiasme uit te spreken over het feit dat mijn biografe Jolanda Withuis na Dennis Bergkamp ben ik nu ook eens aan de beurt in een lezing die zij ondanks hield voor het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap mijn politieke geëngageerdheid tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft benadrukt en niet onder het vloerkleed geschoven zoals mijn echtgenoot Bernard en de historicus Loede de Jong dat zo graag plachten te doen in het verleden. Ik was niet alleen het moedertje dat braaf speelde met de prinsesjes. Nee, maar liefst zestig toespraken heb ik in die jaren... in de Verenigde Staten gehouden over de geallieerde strijd... tegen het afschuwelijk nazisme. Nederlandse troepen bezocht in Canada... en belangrijke gesprekken gevoerd met president Roosevelt. Ik ben dan wel pacifiste, maar in de oorlog lusten ik hem rouw, die rot mof. Eindelijk gerechtigheid. Verder wil ik u niet onthouden dat ik de nieuwe koning... mijn kleinzoon Willem-Alexander op de voet volg. Van zijn bezoek aan Rusland was ik niet echt onder de indruk... hoewel het vastspijkeren van bepaalde lichaamsdelen op het Rode Plein... had ik ook niet van hem verwacht. Geen zins, maar een goed woordje voor de homoseksuele medemens... of de strijders van Greenpeace was toch aardig geweest. Enfin, mede door zijn charmante echtgenoten... zijn de betrekkingen met het dictatoriale Rusland... waarschijnlijk weer in een wat rustiger vaarwater gekomen. Waar ik wel bijzonder van geniet... is zijn aanwezigheid als Willy... in het programma van de Lucky Televisie Omroep. En ondanks het feit dat mijn familie... hier behoorlijk op de hak genomen wordt... moet ik daar vreselijk op schudden buiken... Zoals u begrijpt kijk ik dus regelmatig tv via mijn schotel in het hiernamaals En ik hoop van ganser harte dat de nationale televisieactie vanwege de tyfoon Hayan verschoond zal blijven van al te veel ordinaire BN'ers. Maar natuurlijk wel een groot geldbedrag zal opleveren. Ik zelf zal ook een bijdrage storten zodra ze in de hemel overstapt zijn op IBAN. Ik verheug mij volstrekt niet op de real-life soap van Wesley en Jo... maar ben wel vreselijk benieuwd naar de nieuwe drama-serie... De Neandertalers van de Bosse Parkeergarage. Overigens, bij het zien van mijn kleinzoon op de Antillen... denk ik met veel plezier terug... Aan mijn eigen bezoeken aan onze koloniën in de West. Als ik danste met de vrolijke zwarte bewoners. terwijl de Caribische wind mijn Trevira 2000 jurk wulps deed opwaaien. Maar helaas, thans viert corruptie en criminaliteit er hoogtij. En ook daar zal haarse Willy niet veel aan kunnen veranderen. Graag zou ik nog eens vaker terugkomen om mijn kleinzoon het een en ander in te fluisteren. Maar zoals alle jonge mensen zal hij de bemoeienis van zijn grootmoeder... geen zins op prijs stellen. Vandaar dat ik nu gezwind terugvlieg naar boven. En ik wens u allen prettige feestdagen... en vrede op aarde met of zonder Zwarte Piet.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 Vandaag gaat het over klimaatbeleid. Dinsdag namelijk vertrekt staatssecretaris Wilmer Mansveld... naar de VN Klimaattop in Warschau... waar de eerste afspraken gemaakt moeten worden... voor een Europees klimaatbeleid na 2020. Nederland vindt het vooral belangrijk dat er goede afspraken komen... over het terugdringen van de CO2-uitstoot. Nodig om te zorgen dat de aarde niet te ver opwarmt. Stormen zoals die in de Filipijnen... zijn volgens sommige deskundigen het resultaat van de opwarming van de aarde. Lisbeth van Tongeren is hier, u zit voor GroenLinks in de Tweede Kamer. Wat is volgens u het belangrijkste resultaat... dat bereikt moet worden op die klimaattop? Ja, inderdaad. Afspraken over het verminderen van CO2-uitstoot... en dat op een eerlijke wijze doen. Wij moeten gevaarlijke klimaatverandering... zoveel mogelijk tegengaan. Maar de Graaf van de PVV in de Tweede Kamer voor die partij ook welkom. Wat is volgens u het belangrijkste onderwerp daar? Het allerbelangrijkste onderwerp daar is het feit dat mevrouw Mans thuis zou moeten blijven met haar hele gevolg, omdat namelijk CO2 wegvangen uh, een heilloze weg is, die heel veel geld kost, die uiteindelijk heel weinig koopkracht overlaat en uh, de economie uh, in een heel diep zwart gat zal storten. En dan ook nog eens een keer op basis van het feit... dat de link tussen menselijke CO2-uitstoot en opwarming nog nooit... ik herhaal, nog nooit bewezen is. En dan moet het debat nog beginnen. Uh, we, we, we hebben de stelling als volgt geformuleerd. Nederland moet het huidige klimaatbeleid afschaffen. Michiel de Graaf, u bent het eens met die stelling. Om te beginnen, 30 seconden om toe te lichten waarom. Uh, Nederland moet het huidige klimaatbeleid afschaffen... omdat het klimaatbeleid op te delen valt in twee delen. Het ene deel is aanpassing aan klimaat. In Nederland hebben we het bijvoorbeeld te maken met bodemdaling. Dan moet je je daarop aan kunnen passen. Daarvoor hebben we de, het Delta-fonds waar een miljard euro per jaar heen gaat. Dan verhogen we bijvoorbeeld dijken of diepen we sloten verder uit... of rivieren of kanalen. Maar het andere deel waar heel veel geld heen gaat... wat ik net al zei, dat is CO2 wegvangen. Menselijke CO2-uitstoot uh, ja, wegvangen uit de atmosfeer. Dat kost miljarden en miljarden. Uh, en ja, nogmaals. Ik herhaal het van me net nog maar een keer dat het bewijs voor de menselijke CO2-uitstoot als dat daar klimaatopwarming komt, is, is nooit is geleverd. Is niet geleverd, punt. Ja. Goed. 30 seconden, ook voor Lisbeth van Tongeren. U bent het niet eens met de stelling, waarom niet? Nee, ik vind dat wij onze verantwoordelijkheid moeten nemen... om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan. Als we dat op een slimme manier doen... dan krijgen we in Nederland schonere lucht en meer werk. Wij gaan niet jaar in jaar uit miljarden... naar landen zoals Olie arabië en Rusland brengen. En we zorgen ervoor dat de generaties na ons... maar ook mensen in andere landen op een fatsoenlijke wijze... op een leefbare plaats planeet kunnen blijven leven. Ruim binnen de tijd. Uh, de, Michiel de Graaf, zo'n mooie toekomst geschetst. Lisbeth van Tongeren wil u toch ook? Jazeker, en dat wilden ook mensen honderd jaar geleden... die wilden ook een hele mooie toekomst. En ook toen werd er al gezegd, zelfs 200 jaar geleden... ik geloof het Maltes was, die zei van we moeten oppassen. We hebben in de jaren 60 hebben we de, de Club van Rome gehad. Die zeiden van er zijn grenzen aan de groei. En er kwamen eigenlijk continu... zijn er eigenlijk alleen maar alarmberichten gekomen... terwijl het welzijn en de welvaart en ook het milieu... steeds maar beter is geworden. Het zijn een beetje paniekberichten, mevrouw van Tongeren. En bovendien is dat verband hè, tussen onze uitstoot... en de bedreiging van het klimaat nooit goed aangetoond. Um, ja, ik heb voor Michiel de Graaf maar even een paar simpele voorbeelden verzonnen. Hey, je staat met tien uh, wetenschappers op een vliegveld. Negen van die wetenschappers zeggen... we kunnen het nog niet helemaal strak aantonen... wat er mis is met dit vliegtuig, maar hij gaat neerstorten. Eentje zegt, er is helemaal niks aan de hand... want de modellen van deze wetenschappers kloppen niet, zou je instappen. De mensheid moet uit voorzorg zorgen dat wij de planeet leefbaar houden. Is zou u nooit... instappen, Michiel de Graaf? Ja, ik zou zeker instappen, want er is namelijk nog een ander vliegtuig en er is nog een andere vertrekhal. En daar ja. staan 31.000 wetenschappers. Nee, op dit ooit, onderwerp nemen. zou je dat niet nou, doen. Als, als, zin, dan als ik graag mijn zin af mag maken, dan. daar staan 31.000 wetenschappers die het tegenovergestelde beweren. Maar het gaat niet om die 31.000. Ja, de vraag was ja, maar, of u in dat ene vliegtuig zou stappen. Ja, daar zou ik instappen. Ook als negen wetenschappers. Ja, die 9 zeggen. van de 10 wetenschappers, het zijn er trouwens bij het IPCC 75 streng geselecteerde wetenschappers die in het klimaat geloven, geloven, die zijn het dan eens. En er wordt 95% zekerheid gegeven maar dat is een uh, onterechte, uh, een onterecht beroep op strategische significantie. Nee, wordt mevrouw het probleem blijft natuurlijk dat het niet inderdaad een keihard bewijs is. Maar een aanname, een consensus onder wetenschappers. Het is het beste bewijs wat wij op dit moment hebben. De beste verklaring die wij hebben. En dat hebben we op heel veel vlakken. Maar de heer de Graaf die stopt zijn vingers in zijn oren... en blijft rabarber, rabarber, rabarber roepen. Als wij briefings hebben van echte klimaatwetenschappers in de Kamer... dan is hij er niet. Dan kan hij deze theorietjes en tegenwerpingen... een keer door echte experts laten uitleggen. Van een een heleboel zaken he, van zwaartekracht kunnen wij ook niet nee. het koude goed, Daar gaat u niet uitkomen, want, want u nee. uh, bent dus daarbij dus de... voorzorg. Ja. Moet je deze maatregelen nemen en ze hebben ook nog een heleboel goede effecten voor ons. Waarom zou een partij zoals de PVV jaar in jaar uit miljarden naar het Midden-Oosten willen brengen of naar Rusland? Terwijl wij in u Nederland. om daar verdienden... gas en olie te kopen. Ja, wij hebben voldoende mogelijkheden in Nederland om over te schakelen op veel meer eigen puur Hollandse energie. En ik dacht dat dat juist iemand als uh, de hem de Graaf aan zou spreken. Marguer de Graaf. Ja, uh, wel leuk trouwens over dat missen in een debat van de week. was Er nog een klimaatdebat plenair en daar miste ik mevrouw van Tongeren. En trouwens heel GroenLinks. Ik had het over maar, de uitleg van de wetenschappers. In een debat spreken we elkaar. Maar, de, uh, dus, maar dat, dat was een even, even de jijbak. In we gaan olie en gas in, in Rusland en ja. Saudi-Arabië en zo. Ja, we hebben het over de energievoorziening. En wat daar gebeurt in die discussie, en dat doet mevrouw van Tongeren ook... is misbruik maken van dat heel veel mensen moeite hebben... te denken in grote getallen. Alle windmolens, alle windturbines die in Nederland worden neergezet, die gaan uiteindelijk 0,2% van de energievoorziening in Nederland voor elkaar krijgen. Daarmee blijven we nog steeds afhankelijk van buitenlandse energieboeren. Ook de zonnecellen 0,2%, biomassa 3% en 93% is nog steeds. Uh, Veel te weinig uh, om die fossiele brandstoffen te ja, vervangen. Dat is nog steeds vervangen. fossiele brandstoffen. Ja. Ja, dat is gewoon niet waar. Uh, we <laughs> kunnen de warmtebehoefte in Nederland, uh, 40% daarvan kunnen we dekken alleen al met aardwarmte. Daar heeft niemand last van. Dat is aardwarmte. Is. Aardwarmte is, hè, hoe verder je de aarde ingaat, hoe warmer het is. Als je dus naar beneden boort de aarde in, vind je warm water. Gebruik je dat om de warmtebehoefte in Nederland te voorzien... kunnen wij zelf al 40% van onze warmte... Eh, dan komen dan nu al die windmolens en al die andere alternatieve energiebronnen Als je energie windmolens op zee zet, heb je 10% van de ja. Noordzee. Niet dat ik dat voorstel, maar stel dat je zet 10% van de Noordzee vol... kan je heel West-Europa van stroom en dat voorzien. En dan verdienen wij dan zelf aan, begraven, in plaats van die andere landen. Ja, kijk, en ik hoor het woordje stroomvallen. Elektriciteit is slechts... 20% van de energie die wij in Nederland gebruiken. 80% komt uit fossiel, 20% is elektriciteit. En 20% daarvan, dus totaal 4% van totale energieverbruikers huishoudens. Mevrouw van Tongeren spreekt ook in huishoudens. Maar dat is natuurlijk... Dat is niet, niet waar, een... dat woord heb ik niet laten vallen. Ik heb het woord huis in ieder geval gehoord. Maar oké... Okay. Um... Uh, huishoudens, het gaat om benoemen. Huishoudens, nee, en huishoudens benoemen is geen eerlijke manier van... en uh, warmtevraag is ook vooral voor huishoudens... is geen eerlijke manier van het debat voeren. Want de energievraag is veel, veel, veel groter, groter dan, dat. dan alleen dat. En dat nee, is de de graf... misbruik gemaakt maken van niet kunnen denken in die grote getallen. Vindt u dat er helemaal niets in de argumenten van mevrouw Van Tonger zit? Of, of zijn er ook dingen waarvan u zegt, daar is een punt? Nou kijk, als we praten over adaptatie, dus aanpassing aan klimaatverandering... ik denk dat we elkaar dan wel kunnen vinden. En dat doen we dus ook als het gaat om het Deltaplan. Ik bedoel, als het fout gaat, dan bent u het wel mee eens dat je achteraf... Misschien misschien uh, iets nee. moet bijstellen. Nee, niet achteraf. Je moet wel kijken, van de bodem daalt in Nederland... en dan kan het zijn dat relatief de zeespiegel Oké, okay, daar kunt strikt. u elkaar voorbereiden. Mevrouw van Tongeren zit er helemaal niets in de argumenten van meneer De Graaf... of, of zijn er ook dingen waar u het wel mee eens bent? Ja, ik ben er niet voor om alleen maar te gaan dweilen als de kraan open staat. Dus nee, je moet niet. hard werken aan het dichtdraaien van die kraan. En in de tussentijd zul je ook wat moeten dweilen. Maar zoals de PVV alleen zeggen, met goedkope HEMA dweilen kost het haast niks. En dan komen we er wel. Dat is geen oplossing. We zijn het aan onszelf en aan de toekomst verplicht. Maar het is ook echt de enige weg voor een economie in de toekomst. De enige plek waar onze kinderen geld zullen verdienen. En je ziet het aan alle landen om ons heen. We gaan kijken wat er uit die klimaattop komt daar in Warschau... Voor hier Dank ik u beiden voor dit debat. Magiel de Graaf van de PVV en Lisbeth van Tongeren van GroenLinks. Zo direct. Applaus. Zo direct de column van Justus van Oel. Maar nu eerst Muziek Christel. If you know what I mean, and I'm walking on a dream So lucky me Just like a radio And tune your heart and get it right Move your feet to the beat For this undefined reveling, travelling Heart of mine Just follow the signs They will make you move forward in time So move your feet To the beat of love Take a look through your smiling eyes And see it like You are undefeated Flying high You got nothing to lose Life is sharp for singing Aan de video, het titelnummer van het nieuwe album van uh, Christel. En omdat dat nieuwe album is uitgekomen, is ze nu ook aan het toeren door het land. Christel, uh, welkom nogmaals. Ja, dank je wel. Verwacht je eigenlijk dat, want het eerste album is natuurlijk heel goed ontvangen. Mm -hmm. Heb je ook een aantal uh, redelijke uh, ja, hits meegehad. Uh, Edison gekregen ook, als beste nieuwkomer. Zijn de verwachtingen dan nou voor zo'n nieuw album heel erg hoog gespannen? Merk je dat? Uh, ja, maar op een gegeven moment. Uh, ja, wel in het begin dat ik dacht: van. Jeetje, ja, nu moet ik daar inderdaad overheen. Maar dat is natuurlijk. Die beste nieuwkomer ga ik sowieso natuurlijk nooit meer winnen. En, uh, je legt je daar gewoon meteen bij neer. Ja. Hij, hij wordt niet beter, denk je. Nou, weet je. Het is, ik, ik ben zelf heel erg blij met dit album nu. En ik denk zelf dat het een beter album is geworden dan mijn dat eerste. Wel. Of in ieder geval. Iets anders, ja. In ieder geval Christel nu. Ja. ja. Je hebt, je hebt uh, wat, ik zei je gaat toeren door het land. Mm -hmm. En je hebt daar geloof ik ook een hele competitie opgezet voor uh, de mensen die in het voorprogramma mogen staan. Hè? Ja, dat leek me heel erg leuk. Want een half jaar geleden waren we een beetje met die toerboeken uh, bezig. En toen dacht ik van, oké, okay, wie ga ik dan voor het voorprogramma meenemen? En toen leek me dus heel leuk om gewoon voor iedere plaats waar we spelen... om een soort van lokaal talent te te zoeken. En, en dat... heb je ontdekkingen al gedaan? Ja, iedere keer nou, we hebben nu vijf shows gehad. En iedere keer staan er echt hele leuke bands. En wie tip je nu vooral? Uh, ik vond de Pelvic Fins heel erg leuk. Daar hebben we in Utrecht mee. En die maken uh, wat voor muziek? Ja. Ja, Bob eigenlijk wel voornamelijk. Finch, die moeten dus een keer hier, hier uitnodigen. Ja, sowieso. Oké, okay, goed. Uh, de, de, de, je plaat gaat heel erg over het verwerken. Heb je in allerlei interviews gezegd uh -huh. van liefdesverdriet. Ja. Want het, het, het is een tijdje geleden uitgegaan uh, met je vriend. Maar inmiddels, dat is ook allemaal, heb je lang met een nieuwe vriend. <laughs> ja. Is het dan niet heel gek om, om ja, daarover, nu daarover te zingen... terwijl je alweer ja. in een hele andere gemoedstoestand zit? Nou, dat, dat, dat, dat, die, die vraag die krijg ik natuurlijk ook vaak. Want ik ben nu anderhalf jaar al heel erg gelukkig met mijn uh, lieve vriendje. Maar ja, het is niet gek. Weet je wel, ik ben heel erg blij. Dat, dat die liedjes uh, eruit gekomen zijn in die tijd... en dat het nu op een plaats staat en dat we het nu kunnen spelen. En... Uh... Ik ben wel redelijk goed altijd in, in dingen weer uh, ophalen. Dat is ook soms heel erg lastig. Ik kan wel weer heel erg voelen ook hoe ik me toen ook voelde. Want, want die, die huidige vriend, Paul Habbering, Rab kan ik verklappen... die gaat het glazen Huis in. Hij is een ja? drie-dj, dus die moet je een tijdje missen. Gaat mm -hmm. vasten. Was het nodig dat hij ging vasten? Nee. Dat niet. Ga je, ga je met <laughs> hem mee vasten uit solidariteit? Nou, ik zei wel, te, misschien moeten we wel anderhalve week... voordat je gaat beginnen, dan zal ik wel even een leuk dieetje voor je, voor je maken. Zodat hij een beetje kan wennen ja. alvast. Ja, Zo'n detox. Uh, en, en je gaat misschien een danceplaat met hem maken. Ja, is dat, nou, zo? dat is echt een beetje uit de hand gelopen oh, hoor. Dat want, gaat niet uh, gebeuren. <laughs> nou, vanmorgen hadden we het er toevallig over. Want inderdaad, gisteren stond dat opeens in de krant. Ik heb gewoon een keer geroepen, omdat Paul dus heel erg van dansmuziek houdt. En ik eigenlijk niet heel erg. Maar oh. toen zei ik van. Ik zeg, ach, wie weet, ga ik nog wel een keer doen, een danceplaat maken? Zeggen. Maar voorlopig in ieder geval niet. Denk. Goed, fijn. <laughs> Gaan zo direct gewoon de kristal horen zoals je nu bent? Ja. Dank, tot zover. Dank je wel. Justus, Justus, Justus, wat vind jij ervan? Ja, laten we het eens hebben over Srinivasa Ramanujan... Een geniaal kind dat enorm pech had. Hij werd namelijk geboren voordat het internet bestond. In 1899 las Srinivasa in zijn dorpje een paar oude wiskundeboekjes... en vond in zijn eentje de hele toen bestaande wiskunde uit. Opnieuw, het bestond dus al. Als er in 1899 internet had bestaan... was Srinivasa Ramanujan als geniale wiskundige van slechts 12 jaar... een wereldsensatie geweest maar er was geen internet, dorpjes hadden geen contact met de rest van de wereld... en in 1920 stierf Srinivasa aan ondervoeding... nadat hij jarenlang geniale dingen bedacht had die al bedacht waren. Elke dag worden overal ter wereld kinderen geboren... met in zich een onwaarschijnlijk talent. Die kinderen kunnen opeens iets, zomaar... waar andere mensen levenslang op moeten oefenen... en dan kunnen ze het nog niet. Ter illustratie... Ik heb ooit een spel uitgevonden, Meander, waarin ik enige jaren wereldkampioen was. Jawel, tot ik een meisje ontmoette uit Jekaterinburg dat mij na twee korte oefenpartijtjes systematisch begon te verslaan. Zomaar, natuurtalent, je bek valt open. En ook in de operawereld komt dat voor. U begrijpt waar ik naartoe wil. Amira Willighagen, negen jaar, zingt de aria Mio Babino Caro van Puccini... alsof ze al vijftien jaar elke dag zang studeert. En hoe heeft ze dat geleerd? Van internet. Van een andere jong meisje uit Amerika... dat ook ooit voor een talentenjacht Mio Babino Caro zong. Regelmatig wordt beweerd dat internet de mensheid in hoog tempo slimmer maakt. Dat zal moeten blijken. Wat ik wel zeker weet... voor het ontdekken van en stimuleren van kinderen met uniek talent... als Einstein-detector is het internet een zeldzame zegen. Srinivasa Ramanujan, misschien wel de grootste wiskundige ooit in India... besteedde zijn hele jeugd aan het herontdekken van iets wat al bleek te bestaan. Amira Willeghagen, 9 jaar, hoefde dankzij YouTube... geen seconde te verspillen aan overbodig zoekwerk. Ze kon recht op haar doel af met haar talent als kompas... En je hoeft niet te houden van The Voice of Holland om met zoiets blij te zijn. En er zijn meer Amira's, zelfs in Nederland. Twee jaar geleden hoorde ik bij mij op het pleintje een operazangeres zingen dwars door de ramen heen. Mio Babino Caro. Ik keek naar buiten, maar nergens een operazangeres. Wel stond er buiten een jongetje van twaalf. Met een glaszuivere volwassen sopraan zong hij Mia Mio Babino Caro. Ik ben naar dat jongetje toe gegaan. Ook hij had opera geleerd van internet, net als Voorstalent Amira van negen. Er zijn dus minstens twee kinderen in Nederland die zichzelf alleen in een kamertje met YouTube-filmpjes een opera-aria hebben leren zingen muzikaal en technisch goed. Het opera jongetje van Mijnplein... kende alle geheimen van Ademsteun, Articulatie... alsof hij al tien jaar zangles had. Hij hield trouwens ook van turnen... en in wiskunde en leren op school was hij boven gemiddeld. Amira 2, met ballen woont in Amsterdam-West. Moet dat jongetje nou ook niet eens dringend op tv? Opera-duetten met Amira? Op wereldtoernee als de Jong Dutch Golden Voices... Ik hoor op dit moment John de Mol zijn oren spitsen. Maar bel mij niet. Ik zeg verder niks. En ik zal uitleggen waarom. Een India's wiskunde genie, te laat gevonden... die achteraf voor bijna niks geleefd heeft. Tragisch. Maar een meisje van negen dat nu al wereldberoemd is... waar moet die nog naartoe? Die is er al. Mijn jongetje nog niet. Die gaat nog heel groot groeien. Hoop ik. Justus Van Oel. Zo direct econoom Paul Teulen over waarom geld geven voor een natuurramp beter is dan erna. Het is half vier het Nationaal. Ewout de jong. Dit is Radio 1.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 Vicepremier premier Asscher roept de Nederlandse bevolking op... mee te doen aan de actie van de samenwerkende hulporganisaties... en de omroepen voor de Filipijnen. Volgens Asscher is het een taak voor ons allemaal om te helpen. En hij benadrukt dat ook het kabinet een financiële bijdrage heeft geleverd. De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland wil kerstliederen als stille nacht... en de herdertjes lagen bij nachten, weren uit de mis. Ze staan ook niet langer in de liedboekjes. De reden is dat de bisschoppen zich zorgen maken... over de kwaliteit van de liturgie. Dat is het nieuws op dit moment. Is het nog steeds rustig op de wegen? Van de AMB? Edwin Gerritsen. Het is niet erg rustig, maar het is ook niet druk. Het is aan de zes files. Er is een de lange file op de A15 van Europoort naar Rotterdam... tussen Spijkenisse en Knoopertvaanplein 11 kilometer. Een busje heeft daar diesel gelekt op het wegdek. De rechte rijstrook is daar voorlopig dicht. Op de A20 richting Gouda voor Knoopertbrekseplein 6 kilometer file. En de andere kant op, op de A20 richting Hoek van Holland... voor Rotterdam Centrum 3 kilometer. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. En goedemiddag. En welkom terug. Vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Zo direct de droom van schrijver Daan Herma van Vos. En Frits Barend die ontroerd raakte door Ado Den Haag. En door Bayern. Maar eerst... Iets heel anders. Na iedere grote ramp namelijk, zoals nu ook weer op de Filipijnen... komen de inzamelingsacties op gang. Ook nu is Giro 555 geopend. Verschillende landen sturen hulpverleners... en maandag is er een grote tv-actie. Maar zou het nou voor die landen niet beter... en voor ons trouwens ook nog eens goedkoper zijn... als we ze helpen voor de ramp? Daar ga ik het over hebben. Met econoom Paul Teulen aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom. Ja. Frits Barend zit naast je. We gaan het over de sport hebben, Frits. Heb jij al gegeven, 555? Nee, nee. Ik uh, vroeg het net. We kwamen elkaar tegen op de trap, Paul. Ik zei: ik ben gevaarlijk door het rode kruis om dan mee te doen in die grote televisieactie. Toen zei ik aan hem: moet ik het wel of niet doen? Want hij is deskundige en zei: je moet het wel doen, geloof ik. Hè? Want, Paul ja. Teulen. Nou, je moet het wel doen, want uh, nou ja, goed, de ramp is nu daar. Maar ik zei tegen hem, van, nou ja, als je dan toch die aandacht vraagt... vraag dan ook aandacht voor het voorkomen van uh, deze ramp. En dat we veel meer moeten doen, uh, nou, Dat we net al gezegd... Uh, aan het voorkomen van klimaatverandering. Ja, want, uh, want daar, uh, over het voorkomen gaan we het in feite hebben. We ja. komen natuurlijk vaak pas in actie uh, na een ramp. Uh, we, we weten ondertussen... Van heel veel landen dat ze niet voorbereid zijn op uh, uh, overstromingen, op grote periodes van droogte, terwijl die rampen wel vaak in die landen voorkomen. Uh, daar zouden we meer op in moeten spelen? Ja, nou ja, wat we weten is. Nou, het, ik, ik weet niet of ik moet ingaan of wat klimaatverandering bestaat. Uh, maar laat we zeggen dat we het net gehad. Ik, gehad. Ja. Uh, ik ga er vanuit. Uh, ik ben een wetenschapper. Ik denk dat dat de beste kennis is die we hebben. Dus ik zeg dat het bestaat. Of ik denk dat het bestaat. Ik volg dat. Uh, we weten dat als het bestaat... dat al die kwetsbare landen waar de Filipijnen bij horen, dat uh, ja, 80, 90 procent van alle schade die klimaatverandering veroorzaakt... en bijna alle doden die daarbij gaan vallen in die landen valt. Er is niks goeds aan klimaatverandering. Nee, er is niks goeds. Nou, nou, goed, laten we het niet Oh. Maar voor die landen is het een ramp. In dit land, ook, ja. Zeker in verhouding met hoeveel CO2 zij hebben uitgestoten... is het uh, echt zeer onrechtvaardig. Maar dat niet alleen. Het is, het, je kan eigenlijk ook uitrekenen wat je bespaart aan economische schade... als je meer in klimaatverandering zou investeren. Ja, Want, want het is natuurlijk niet alleen fijn als je rampen kunt voorkomen... dat je mensenlevens redt, ja. maar het zou ook goedkoper zijn... Het is zeker goedkoper. Um, het is, ja, er zijn verschillende organisaties die dat berekenen. Maar uh, het kost een paar procent van ons inkomen om uh, die CO2-niveaus uh, beheersbaar uh, te houden. Uh, en het leeft te eigenlijk op aan voorkomen, uh, voorgekomen schade. Of schade die je daarmee vermijdt. Uh, Wij geven uh, vermijd. veel meer uit aan het herstellen van de schade achteraf. Ja dan uit zouden geven als we goed zouden investeren... in bijvoorbeeld het uh, bestrijden nou, van klimaat. We geven niet meer geld uit aan het bestrijden achteraf... want dat is ook met die actie van aanstaande maandag... zal veel minder geld zijn dan wat er aan grote ja, ontwikkelingshulpstromen... en investeringen op, doorgaans op gang komt. Um, maar een, ik, ik zeg ook niet dat je dat niet moet doen. Maar ik zeg wel dat een euro die we nu investeren... of een dollar die we nu investeren... aan bijvoorbeeld het opzetten van uh, waarschuwingssystemen... of het, uh, van goede informatiesystemen... zodat je uh, ja, weet... Sneller weten dat er een ramp aankomt en sneller, ja, Dat zou een dan een beetje een beetje een beetje een beetje ja, die gaan nog steeds beetje een Maar ook dan een ook dan, uh, voorkom een hele een hele hoop economische schade. Dus is, bedoel, het, het slimste is om klimaatverandering te voorkomen. Maar om klimaatverandering we dat niet gegeven doen. we dat niet gaan doen, want CO2 uitstoot maar is dat stijgt nog een breed gedragen? wat ik bedoel, China, daar hoor ik ik over uh, Peking dat daar de meest vervuilde stad die er is. En ze gaan maar ja. door, ze gaan maar door. Ja, en als ik bij dit soort acties hoor ik China ook niet zeggen... goh, wij moeten iets doen voor de Filipijnen. Dat is altijd zo raar. Het West wordt altijd geacht die hulp weer te organiseren. Ja, ja dat is zeker waar. Groot, dat is het tweede ding van klimaatverandering is dat het zoveel vervuiling oplevert... en de meeste doden vallen gewoon uh, door het inademen van fijnstof. Hm. Uh, dus dat, en daar komt China ook wel achter, hè, dat dat, dus niet, dat, dat voor hen niet werkt. Uh, maar inderdaad, ja, dat besef. Maar goed, zij, zij, zij denken van, nou ja goed, kijken naar wat er aan CO2 in de lucht zit. Uh, wat het probleem veroorzaakt. En die wegen af, ja, wat gaan wij er nog extra aan toevoegen? En die vinden dat hun economische ontwikkeling dat nog... Uh, dat dat nog mag kosten. Ja. Uh, en daar zit, vind ik, zit ook wel, zit ook wel wat in. Want? Uh, omdat, nou ja, wij wij is, hebben omdat dat gestorven. heel lang gedaan. En, ja. en nu zijn we eigenlijk een beetje vooruit. Je moet gaan er ook maximaal aan doen om de, om de meest schone technologie uh, over te hevelen naar China, zodat ze niet hetzelfde ze hoeven, niet hetzelfde pad te behandelen. Dat doen ze ook helemaal niet. Uh, maar ik denk dat wij het Westen veel meer moeten doen. Uh, en dat beloven we ook elke keer. We beloven elke keer dat we meer doen, maar we doen het niet. Nee, maar misschien dan ook niet alleen die investering in, in, in het klimaat, maar ook gewoon zorgen dat, dat je, ik noem maar wat, betere huizen bouwt die niet bij de eerste de beste overstroming wegdrijven. Uh, ja. En ook daar is het zo dat elke dollar, elke euro die je daarin investeert, die, die verdien je een aantal keer terug. Waarom doen uh, we het dan niet? Als, als het economisch zelfs interessant is? Nou, er zijn heel veel dingen die zijn economisch interessant en of rationeel. Maar daar kunnen we de, de politieke wil niet voor, uh, voor mobiliseren. Nee, dat lukt gewoon niet. En, nou ja, maar als kijken... je zegt, mensen, we verdienen eraan. Ja, maar dat is lastig om dat te zeggen. Ik hoor dat Ik verdienen, nooit. Want je ziet niet direct, je ziet niet direct ja, wat je verdient. Ja, dat even voor je eraan. Ja, je ziet het. Het is ook een, er gaat een grote kansberekening overheen. Dus je ziet het niet direct. En dat is de grote tragiek. Dat we bij een noodramp, uh, die noodhulp. Dat zelfs de PVV nog wel noodhulp wil, wil leveren. Uh, maar niet aan de voorkant uh, wil investeren om dat, om dat te voorkomen. Ook we hebben, niet, we wat die je voor slachtoffers nodig om geld in te zamelen? Nou ja, helaas wel, want je identificeert je daarmee. en uh, ja, dat, ja, dat is komt wel makkelijk, al ja. En Ja, dat is zo, maar tegelijkertijd maar dat is een cynische conclusie toch? Dat is bekend. Doel, is als neerlijk. je vraagt, ontwikkelingssamenwerking is met z'n aakom, en als we dan zien dat die arme kindertjes uh, verdrinken, dan kan er ineens geld komen. Ja, nou ja, bij die ontwikkelingssamenwerking speelt natuurlijk ook uh, dat ook wel aangetoond is dus dat in veel gevallen dat geld niet nee, reikt waar klopt, het waar klopt, er zou moeten komen. Dat ja. is ook met Haiti toch gebleken, geloof ik, waar het geld nog steeds op rekeningen staat. Ja, en het deel werd ook, uh, werd ook doorgesluist naar, naar projecten in Iran. En er zijn, er zijn heel veel dingen die... Ja, je wordt er gek ja, Het punt is... Kijk... Het is ontwikkelingshulp, ja, dat kun je hulp zeggen, maar wat ik probeer eigenlijk te zeggen is: van nou ja, die euro's die je investeert, ja, dan kun je later een hele hoop ellende eigenlijk mee voorkomen. En de tragiek je is moet dat Je moet het geen dat... hulp noemen, maar een investering. Ja, natuurlijk is het een investering. Ja. Um, en helaas hebben we in Nederland uh, op een of andere manier. is het de afgelopen tien jaar zo omgeslagen. dat er helemaal geen draagvlak is voor ontwikkelingssamenwerking. Um, en dan kan je al die. Als ik oh ja, al die... dat komt ook door wat Jan net zegt, dat er natuurlijk heel veel. Ja. Naar voor is gekomen door media-onthullingen. dat het geld niet terecht komt waar het terecht moet komen. dat er heel veel geld misbruikt wordt. Ja, maar er worden ook heel, kan heel veel voorbeelden opnoemen... waar het geld natuurlijk wel goed Ja, maar herenigd. dat is, dat is, is altijd dat is een flauw argument. Nee. Dus ja, nee, waar het goed gaat is nee, maar Het is ook een flauw argument nieuws. om te zeggen. van ja, er blijft geld aan de strijkstoek. Je hebt altijd organisaties nodig. Dat flauw argument, dat wil je niet toch? Hey, je hebt altijd organisaties nodig om iets te doen. Uh, je hebt altijd, er gaan altijd dingen mis. Dan gaan, bedoel, we investeren ook al honderden jaren in de Nederlandse politie. En er lopen nog steeds krimineerd En Daar gaan we ook, veel gaan we ook mis. niet opheffen, de politie. Dus, of in of het onderwijs. Dat stoppen ja, we ook niet dat... mee, omdat er nog mensen zijn die, die 18 nee, nee, zijn. Nee, je zit nu iets en, goed en komen te praten wat ze... niet goed te praten is. Ik bedoel, nogmaals, ik ben voor ontwikkelingssamenwerking, Maar als blijkt dat je naar een land stuurt... en dat gaat 80% gaat naar de, naar de gezagshebber te zoeken. En dat de dat die er verkeerde dingen mee doet. En dus blijken er een aantal mensen heel veel aan te verdienen. Ik bedoel, hoe je het ook wendt of dat is niet te vergelijken met de criminaliteit die blijft. Natuurlijk gaan er dingen mis. Maar dan omgekeerd is het ook heel raar om te zeggen van nou, dan halveren we de ontwikkelingshulp. Dus waarom zou je het niet helemaal afschaffen? Dus een hele rare consensus die we hebben. Omdat je daarvoor in de plaats misschien inderdaad beter kunt investeren in de economie, bijvoorbeeld. Ja, nou ja, goed. Ja, weeg zo'n investering maar eens af. Kijk maar eens wat wij investeren in Nederland. En hoe vaak dat uh, misgaat. En hoeveel, uh, dat is ook niet goed, investeren in de economie. Ja, nee, je moet het daar oh, tegen afzetten. Het is niet perfect. Maar geen enkele investering is. Uh, nee, geen maar enkele, misgaan enkele. of corruptie zijn twee verschillende dingen. Iets kan misgaan. Ja. Maar het is natuurlijk iets anders als het verdwijnt in corrupte zakken. En nee, zeker. Uit. Maar ik ben, ook helemaal, bedoeld, ik ben ook helemaal niet daarvoor. Ja. Ik zeg alleen van er is ook wel een soort basis van als je ergens geld uitgeeft dat er ook dingen mis kunnen gaan, dat er organisaties bij betrokken zijn... dat ja. geld kost. Okay. Dus... Maar is Paul Teulen, uh, u, bent u een roepende in de woestijn... of zijn er inderdaad steeds minder landen bereid om, om volgens die theorie... Hè, nou, investeer vooraf, uh, te werken? Nou ja, kijk, de, de meeste, de, ja, de, van de VN tot de Wereldbank... en, en ja, als je die vertrouwt op die instellingen, hè, die zijn het daar wel over eens. En het mm -hmm. punt is, ja, het zijn zij roepen in de woestijn... Het lukt ons niet om, om, ja, om, dat, om zo ver vooruit te denken... en om daar de urgentie van in te zien dat we het geld kunnen mobiliseren. Het is te kijken... abstract. Het is te abstract. En om een voorbeeld te geven wat wij nu... De afgelopen 30 jaar is die Giro 5-5-acties... leeft bij elkaar misschien 800 miljoen euro heeft dat opgeleverd ongeveer. Nou, dat is wat wij uh, elk jaar nu minder uitgeven aan ontwikkelingssamenwerking. Dus dat om aan te geven dat die, die politieke wil... Dat is, heel, dat is helemaal omgeslagen. Dat zeggen mensen ook daarom geef ik niet aan 555... want dat moet de regering maar betalen. Ik zou zelf zeggen we moeten veel meer door de regering uh, laten doen. Uh, ook omdat... Ik denk dat, dat ja, goed, het is niet efficiënter maar dat het is, maar het is duurzamer. Je kan er meer op vertrouwen, je kan plannen, uh, je kan, uh, je kan op vooruit zien. Je kan uh, duurzaam contact opbouwen. Het als je zegt dan. het is voor jouw kinderen en kleinkinderen goed als het gebeurt. Dat slaat aan. Ja. <laughs> maar, maar, maar, genoeg, maar, maar, maar, maar niet je is genoeg. Zet, Paul Tuller, je zegt uh, meer door de regering. Dus niet geven aan die vijf en vijf? Nee, ook geven aan vijf. Want het is nou eenmaal zo dat daar je moet die mensen natuurlijk gewoon helpen. Uh, maar wij moeten veel meer geld mobiliseren om, uh, ja, om in de infrastructuur... en al die uh, klimaatverandering, uh, hè, om die kosten te voorkomen. Ja. En dat is de oorzaak van deze ramp dan ook? Of is het aanwijsbaar dat ja, deze dat is ramp... Nooit, dat is niet één op één aanwijsbaar. Nee, maar er zijn aanwijzingen dat er een oorzakelijk verband is. Uh, het is zo dat wat wel aan, wat aan te tonen is... Uh, voor zover ik de klimaatwetenschap kan lezen, uh, dat uh, tropische stormen zullen toenemen, dan wel heftiger ja. zullen worden. Maar goed, daar heb je, dus... want je bent econoom, geen ja. klimaatdiskundige, nee. dus daar heb je niet voor gevraagd. Maar in ieder geval wel voor het betoog dat het uh, ons ook gewoon geld op zou kunnen leveren als we daar anders in zouden handelen. Tot zover dank, Paul Teulen, econoom, dus aan de Universiteit van Amsterdam. Frits Barand gaat het zo over de sport hebben, maar eerst. I have a dream. Martin Luther King had een droom. Nu, 50 jaar geleden, hield deze een befaamde I have a dream speech. En wij vragen mensen om hier verder te dromen. Iedere week krijgt iemand de gelegenheid. En deze week geeft het podium aan schrijver Daan Heerma van Vos. De titel van mijn droom is Ik heb geen droom. Met het risico eens te meer verwaand en onbegrijpelijk gevonden te worden... heb ik als onderwerp voor mijn speech de uitnodiging voor deze rubriek genomen... Een speech is het niet eens, die ik hier voor u heb. De tijd van dominees is voorbij. Dromen hebben voor mij nooit veel maatschappelijke zeggingskracht bezeten. De droom van Martin Luther King was mijns inziens geen droom, maar een visioen. Waar hij werkelijk over droomde, heeft weduwe Coretta King eens gezegd... de vele manieren waarop hij vermoord zou kunnen worden... over de gedaante van zijn aanstaande dood... Bij de autopsie bleek hoeveel angst de onverschrokken king werkelijk in zijn lichaam had gehad. De 39-jarige had het hart van iemand van ver boven de 60. Visioenen kosten altijd iets en de tijd heeft iedereen gierig en voorzichtig gemaakt. Toen ik de uitnodiging voor het eerst zag, moest ik hardop lachen. Het leek me een bijzonder lullig lot. Eerste Nobelprijs winnen, vervolgens worden vermoord... en vijftig jaar na dato worden bezongen door ene Daan Herma van Vos... schrijver van vier toch niet al te onverdienstelijke romans... maar toch een zeer verwarrend geheel, leek me. Ik stuurde de uitnodiging door naar vrienden... die allen soortgelijke reacties gaven... en eensgezind afsloten met de opmerking... dat ik op deze uitnodiging toch zeker niet zou ingaan... Nee, natuurlijk niet, zei ik. Mijn antwoord krachtbijzettend met enkele zeer sterke staaltjes van zelfspot. Zo scherp in ideeën en bewoording dat ze hier onmogelijk herhaald kunnen worden. Maar waarom eigenlijk niet? Waarom was het voor mij kennelijk onmogelijk... om me ironieloos en oprecht over deze vraag te buigen? Had ik dan geen ideeën over wat anderen zo graag een beter Nederland noemen... Had ik geen diep gewortelde voorkeuren in de vele plichtmatige... maar daarom niet minder achterlijke discussies die ons land rijk is... van badder tot zwarte piet? Na enkele dagen van diepe zorgen, van zeer filosofische aard... zag ik twee dingen in. Als we alle zwarte pieten zich vanaf heden laten verkleden als badder harry... zijn we meteen van heel veel glazer af. GELACH. En ten tweede, mijn werkelijke droom is om de wapenen der ironie te kunnen laten zakken om wanneer iemand mij vraagt om een droom, visioen of idee... oprecht te kunnen zijn. Mezelf niet bekeken of beoordeeld te voelen... wanneer ik overweeg stelling te nemen... onherroepelijk leidend tot het laffe gevolg... dat ik zeer zelden stelling neem. Wat een droom voor mij is? Geen visioen, geen ideologie, geen pamflet. Nee, het kwetsbare gebed van iemand die niet weet waarin te geloven. Dank je wel. Daan ja. van Vos. Volgende week hoort u de droom van Hans Klevers, president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. En alle dromen kunt u terugvinden op onze website vrijdagmiddaglive.afro.nl Muziek, Christel.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 Ja, Feel. Mm -hmm. Sorry. Sport en fitness. van het blad Helden en naast hem nog steeds Paul Teule. Econoom, sportliefhebber ook. Zeker, maar weinig verheffende meningen hierover. <laughs> maar wel ook beoefenaar van sport of alleen uh, recreatief. Ik, uh, ik, ik heb voor judo en ik uh, zwem veel nog steeds. Ja. Oké. Okay. Goed, nou, dan, dan zullen we weinig van je horen, begrijp ik, tussendoor. Maar Frits, jouw tops en flops dan. Waar wil je mee beginnen? Nou, zullen we met de tops doen. Oké. Okay. Uh, je weet dat uh, het WK voetballing 2022 vindt in Qatar plaats. Ja. En ik dacht graag constructief mee met de FIFA-blatter. Uh, dat WK kan dus niet in de zomer plaatsvinden, want dan is het veel te heet. Daar kwamen ze ineens achter de FIFA. Het wisten ze helemaal niet toen dat uh, Qatar benoemd werd. Toen besloten ze januari en februari. Maar dat kan niet, want dan vinden de winterspelen plaats. En toen dacht Blattre ineens, weet je wat, ik noem maar november. Je roept, roept maar wat. Nou, het is nu november, dus ik ben de weers, het weer gaan kijken deze week in Qatar. Het is alle dagen minimaal 24 graden, maar maximaal 233 graden. Het is bloedheet, strak blauwe hemel. En vandaag voor het eerst kan er een beetje regen vallen. De beste tijd, normaal voetbal je om drie uur... dan is het daar 32 graden. Als je om half negen s'avonds... Is het 26 graden? De beste tijd heb ik gekeken, is 3 uur s'nachts. Oh. Dan is het 24 graden, die is bij ons 1 uur. Hm? Dus we gaan voetballen om 3 uur s'nachts. <güls> wij 1 uur. Dan moet je wel het waak-slaapritme van de spelers aanpassen, ook ja. van onszelf, want wij moeten om 1 uur s nachts kijken. De spelers hebben daarna natuurlijk geweldige afkikverschijnselen. Ze krijgen zware blessures, maar dat zal blatteren zorg zijn. Dus de ideale tijd is s'nachts om 3 uur op 12 november voetballen. We kunnen het in onze agenda zetten. Dank voor het advies aan Blatter. Dan top 2. Het was zaterdag een hele mooie dag bij Aden Haag. Allereerst won ADO met 3-0 van Sportclub Cambuur. Dat was een zogenaamde zespunten-wedstrijd, Het vroegere punten-wedstrijd. Maar ADO kreeg ook de zogenaamde eerste Sidi Respect Award uitgereikt. Sidi is het Centrum Informatie en Documentatie Israël. En waarom dat... ADO Den Haag heel erg actief bezig is met het uitbannen... van racistische spreekhoor en vooral antisemitische spreekhoren op de tribune. Werkt dat ook? En dat werkt ook. Sinds het nieuwe stadion hebben, hebben ze een systeem ontdekt... waardoor ze meteen kunnen traceren wie het is. En ik weet dat er heel veel moed voor nodig is... want je moet de harde kern moet je een stadionverbod geven. Het werkt. Het is bij ADO echt een heel prettig om te komen. Henk van Dorp en ik hebben jarenlang niet in Den Haag en Rotterdam kunnen komen. Ook Feyenoord is zeer actief bezig om dat te doen. Het is niet heel simpel, want je moet in een groot stadion moet je maar vinden wie het gezegd heeft. Maar ADO, bij ADO is het gelukt. Dankzij er, videocamera's. Dankzij videocamera's ja, ja. en dankzij een bepaald systeem. Er zijn geen racistische spreken. Maar je kan het natuurlijk nooit altijd tegen. Want je kan niet iedereen van tevoren weten wat ze gaan zeggen. Maar het is gelukt. En ADO heeft dus terecht die die respect respecte wordt, gekregen. Dus alle hulde voor ADO. En dan het is bijna symbolisch. Het was zaterdag 9 november jongsleden. Toen ADO die uh, woord kreeg. En ik zit s'avonds bij thuiskomst terug te kijken naar het ZDF. Samenvat ik van Bayern München tegen FC Augsburg. En wat zie ik? Achter het doel, je weet 9 november was de Kristallnachtherdenking afgelopen zaterdag. 75 jaar geleden was het voor het eerst dat in Duitsland en Oostenrijk massaal op Joden gejaagd werd. En massaal Joodse bezittingen geplunderd werden. Dat was die eerste nacht georganiseerd door de SS en door de troepen van Hitler. Het uh, was 75 jaar geleden. München, Bayern München speelde smiddags tegen FC Augsburg. En achter het doel werd een groot spandoek onthuld. Tientallen meters groot spandoek met als tekst... 75 jaar, 75 jaar. in novemberprogrammen. Niets en niemand is vergessen. En ik zag dat en ik vond het echt een kippenvelmoment. En dan zie je... Men zegt altijd wel, sport en politiek hebben niet met elkaar te maken. Sport en politiek zijn met elkaar verweven. En er is niets op tegen als je op deze manier... sport en politiek met elkaar verweven laat zijn. En dus alle hulden, ook voor Bayern München. De tops waren dat. En dan de flops. Ik was weer geschokt, het was echt heel triest. Het is uit tussen Estelle en Badder. <lacht> en ze waren zo gelukkig. Badder was zo ontzettend lief voor de kinderen van Estelle... het eerste huwelijk, of huwelijk met Ruud. En nu ineens dit schokkende nieuws dat het uit is. Terwijl het net aan was... Het is voor de sportliefhebbers zoals wij toch een zwaar jaar. Want eerst hadden we begin dit jaar de scheiding tussen Sylvia en Ravel. Yeah. Maar Ravel won gelukkig snel nieuw geluk bij Sabia, de ex van Galiet. En helemaal mooi is dat er een liefdesbaby op komst is in Hamburg. En dan nu die schok van die scheiding tussen Badder en Estelle. Maar gelukkig is het nog meer goed nieuws. Er komt een real life soap van Wesley en Jolante. Je krijgt als dus hoofdredacteur van Helder ook al die andere bladen, hoor ik. En ik heb vernomen dat Louis daar heel blij mee is. En met die, met die real life show? Van Wesley Jolanten, daar kijkt hij naar uit, denk Volgt ik. Volgt Econoom Paul Teulen deze soaps? Of, uh... Nou, ik heb wel dat met Badder en Estelle, dat heb ik wel gevolgd. Ja. Want... Ik nou ja, god, dat spreekt toch wel tot de verbeelding. Dat is een groot voorbeeld die toch geen voorbeeld bleek te zijn. Badder. Uh, badder, ja. Een voorbeeld? Uh, nou ja, jammer dat hij... Jammer, dat had ik wel heel veel ten goede ook kunnen keren... als hij gewoon een fantastisch ja. sportman zou ja, heeft zijn en blijven. Ja. En dan was het is uh, daar gevolgd. En ik vind boksen en kickboksen eigenlijk ook wel spannend om te zien. Oké. Okay. Ja. Uh, dus jammer, dat vind ik echt jammer. Frits. Flop 2. Aanvoerder Rob Bontje en vieze aanvoerder Jeroen Rauwerding... van het Nederlands Volleybalteam werden na het zeer teleurstellend afgelopen jaar gevraagd het team te evalueren... met de technisch directeur van de Nevobo, Michel Everaard. Nou vraag je eerst aan wie moet je het anders evalueren. Je moet natuurlijk alleen met je topspelers evalueren, met je aanvoerders, met dat terzijde. Nou dus, het was een heel teleurstellend jaar, mislukt EK. Dus wat verwacht je, die spelers waren zeer ontevreden hoe het verlopen was. En wat blijkt, dat zeiden ze dus heel eerlijk... deze week kregen ze een telefoontje van de bondscoach Edwin Benne... dat ze niet meer zouden worden geselecteerd... En wij moeten vooral niet denken dat er een relatie is... tussen hun kritiek en het misselecteren. Want dan zouden we heel negatief denken. En zo gaat het nu eenmaal in slecht geleide... en ondoorzichtige organisaties als Nivobo. Ze vragen je mening, en dan geef je je mening... en dan staat je niet aan, dan flikkeren ze je eruit. Die bestuurders deugden niet, vind je? Nou, die leiding deugt niet. Je vraagt die jongen een mening. Hij geeft hem, ja. hij zet was een puin op... en dan flikkeren we je eruit. Maar de vraag is dezelfde die ik een jaar geleden stelde... of anderhalf jaar geleden stelde toen Avital Zeninger... van het vrouwenteam ontslagen werd... Wie ontslaat de falende technisch directeur en directeur Sport bij de -Nee Michel Eevaart en Bert Goedkoop? Zij zijn de mensen die falen en zij zitten er nog. En wachten op antwoord. En dan het incident uh, met Falat en Verga, die hockeyer, ja. die afgelopen zondag uh, in een ja, wat onhandige actie, tomme actie, uh, de kaak brak en zeven tanden uit de mond sloeg van Seffi van As van Rotterdam. Verge haastte zich te zeggen dat hij het niet expres heeft gedaan. Maar de club van Van As, las ik vanochtend in het AD... accepteert het excuus niet... en hoeft echt een claim in te dienen bij de club van Verge Amsterdam. Verge speelt voor Amsterdam, Van As voor Rotterdam. Uh, Want zij zeggen dat er uh, verwijtbaarheid en misschien wel opzet in het spel was. Dat is natuurlijk een zware beschuldiging. Ze gaan nu juristen ernaar kijken. Maar dat kan een ongelooflijk precedent scheppen. Want? Als dit wordt toegekend... Dat betekent dat bij voetbalclubs en andere clubs... een speler heeft een andere speler zwaar geblesseerd. Zij zeggen, wij betalen hem salaris, maar hij kan nu niet spelen. Dus we gaan geld claimen, maar misschien wel meer dingen claimen. Je hebt ooit het Bosman-arrest gehad. Een speler die einde contract was. Die wilde voor niks naar een nieuwe club. Die heeft dat gewonnen, Bosman. Dus ja, dat heeft een zelf. gigantische gevolgen ja. gehad. Ja. Als dit, als, stel dat zij naar de rechter gaan en de rechter kent dit toe... dan kan de volgende keer kan een voetballer zeggen... ja, deze voetballer heeft mij een doodschop verkocht... daardoor is mijn been gebroken... of kan ik een weken niet voetballen. voetballer kan claimen. Dus dat kan een ongelofelijke gevolgen maar hebben. Maar ben je bang voor die gevolgen? Nee, of? ik ben niet bang. Ik, wil, ik kan me best voorstellen dat Rotterdam dat doet... en laten voetballers en hockeyers zich maar mee te realiseren... Wat, het, wat er gebeurt als je een onderdachte actie... want het was hoe dan ook een onderdachte actie... een Paul teuren goed als, als uh, inderdaad... Uh, bijvoorbeeld hele zware financiële sancties... op dit soort overtredingen zou komen te staan? Nou ja, een van de dingen waar ik, ik voetbal niet heel erg volg... omdat ik vind dat het... Uh, dat er dit was toch hockey, maar het, het zou hockey, dus ook maar goed, beter, ja. Dus ik, daar vraag ik me wel eens af... waarom wordt er niet harder uh, gestraft, maar daar weet ik te weinig van. Maar ik vraag me af wat... Uh, op het moment dat één speler een tik uitdeelt... dat hoort onderdeel van het spel... dan zou je die verantwoordelijkheid niet eigenlijk ook... Ja, zou je niet, moet je die speler aanklagen of moet je eigenlijk iets groters... Nou ja, dat, dat, kijk, het, je overtreding, overtreding. Ik bedoel, een overtreding is inherent aan het voetballen. Maar het gaat erom, ga je, hoe ga je in met een overtreding? Je ziet soms inderdaad iemand vooruitgaan met twee benen gestrekt... naar een enkel van knie. En dat heeft groot, hele grote gevolgen soms. Dus een beenbreuk... Een knie uh, die kapot is voor negen maanden. En de speler zegt. Er komt een bloemetje brengen in het ziekenhuis. Het is ook niet de opzet waarschijnlijk om die knie nou ja, te. Kapot... Maar dat zal vaak moeilijk aan te tonen zijn. Nou ja, in ieder geval. Maar goed, do, maar ga die overtredingen niet. En als er inderdaad sancties komen. Maar ik ben ook bang. Je hebt best kans dat uwe van de KVB. zeggen. als jij als speler of club naar de rechter gaat, dan schorsen we jouw club. Dan, het zou best kunnen zo dat er o, een reglement komen, komt... Dat, ja, ze, ja, veel naar de dat dan? ze dat gesloten houden via hun Dat Maar ze dat, dat het blijft toch je, je eigen goed recht als burger? Ja, nee, niet? dat heeft Bosman dus gedaan. Bosman ja. is buiten de UEFA om naar de rechter te gaan. Hij heeft van de rechter gelijk gekregen. En een rechter is hoger dan het tuchtrecht van de UEFA en de voetbalbonden. Jij zou het goed vinden? Nou, ik vind het wel het overwegen waard. Daar is een congres best interessant voor. Maar Dat is de onderzoek of dat we... Want het is die van last. kan natuurlijk weken niet spelen. Die club betaalt hem. Ferger heeft het niet bedoeld, maar had die stiek niet zo laten gaan. Nee. Zeven tanden en kaarten. Nee, of gelopen. allemaal verplicht bitjes in doen. Nou ja, de dat is hetzelfde. Maar nogmaals, ja. je hebt dus overtraining waarvan je zegt... die jongen moet zwaar gestraft worden. Dat zie je veel te vaak in het voetballen. Dus ik ben er op zich... vind ik het wel interessant wat dit gaat voor gevolgen gaat hebben. Maar het kan hele grote gevolgen voor de sport hebben. Maar voor het nog altijd, Johnny Hoogeland is toen door een auto in de Tour de France twee jaar geleden, de hekken ingereden... dat prikkeldraad, nog nooit één vergoeding gehad. Dat loopt nog steeds. Het is natuurlijk een schande. Daar is aanwezbaar schuld. Ja. En die man, is, die uh, auto was onderdeel van het hele Tour de France circus. Die chauffeur. Nooit iets mee gebeurt. Want dan mag je niet meer starten in de Tour de France. We gaan kijken of het gaat gebeuren, zoals je zegt... of okay. het inderdaad die presidentwerking heeft. Ik dank je voor je tops en vlogs, okay. Frits Barend. En ik dank ook econoom Paul Teunen. Zo direct, onder andere, met Brussel. Havel. Ondertussen, op de redactie van De Overnachting. Ik zeg hallo. en na een uur zeg ik goodbye, want mijn gast is. Joris Lintzen. Iedere zaterdagnacht van 12 tot 1. Tegenwoordig presenteert hij paradijsvogels, maar is hij er zelf ook een? Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. En natuurlijk over zijn band, Karamba. Olé, Joris Lintzen. De Overnachting. Morgen vanaf middernacht op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.